De omslag van de nieuwe editie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo is bekend. De Franse krant Liberation twitterde gisteravond de voorpagina. Daarop staat de profeet Mohammed met een bordje met de tekst Je suis Charlie. Bovenaan de voorpagina staat Alles is vergeven. De volgende editie komt morgen uit in een oplage van 3 miljoen. Charlie Hebdo zal ook in Nederland te koop zijn.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 In Washington is een dode gevallen toen een ondergronds metrostation zich vulde met rook. Meer dan 80 mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk waar de rook vandaan kwam. Het weer, eerst veel regen en veel wind. In de loop van de middag trekt de regen via het Oosten en Zuidoosten weg en neemt de wind af. Het is een graad of acht. Dit was het NOS. -show. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukke ochtendspits in de Randstad staan vooral lange fietsen op de A1 de Amersfoort... tussen Soest en Bunschoten, 6. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Kulenborg en Evedingen 7. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Knopert Ouderijn, 9. A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmaade, 5. De A6 Ledenstad Muiden voor Muidenberg, 9. A7 dan bij Weide Wormer, 5. De A9 Alkma Amstelveen tussen Beverwijk en Battenverdorp, 9 kilometer... Op de A10 tussen Kadoelen en Zeeburg 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. Op de A10 tussen IJmuiden en Knopen de Nieuwe meer 6. De A12, Den Haag, Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. A12, Den Haag, Utrecht tussen Woerden en knopen Lunetten 13 kilometer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en knooppunt lunette 7. En tussen Blijzwek en Den Haag Centrum 14 kilometer. A16, Breda-Rotterdam voor de Randweg op 8. Parallelbaan, twee rijstroken zijn dicht. Richting Gouda op de A20 voor Rotterdam Centrum, 6 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland, 16 kilometer tussen knooppunt Gouda en Rotterdam Centrum. Er is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht en ook is de afrit Rotterdam Centrum dicht. A27 Gorkum-Utrecht voor knooppunt Nieuwegein, 7 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. A27 Almere-Gorkum tussen Eemnes en Lunetten over 18 kilometer. Bij Lunetten is de rechte rijstrook dicht.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 Yeah. Am I just fooling myself? She's like the wind. God hebben zijn ziel. Hij is niet meer onder ons, maar hij uh, gaf ons wel dit nummer. She's like the wind. Het thema van vandaag, hè? de wind. En dat over de tweede gedeelte van Zandvoort op zondag op deze 11 januari 2015. Nog lokale en regionale informatie. We volgen het eco-around, dan specifiek de 10 kilometer bij de heren. En nog lekkere muziek hebben we ook nog voor je in petto. Wat dacht je van deze? Dit is van Mr. George Benson. Let's go. Miss Montreal met uh, Pascal Jacobsen met uh, Ik zoek alleen mezelf en daarvoor George Benson met uh, Give Me The Night. Zometeen so wat sport, vooral gedomineerd door tennis, want het tennisseizoen is weer uh, begonnen natuurlijk hè. En we draaien ook nog gelijk muziek, When You Wake Me Up Before You Go-Go. Wonder, één plaat gemaakt, daar nooit meer wat van hoort. Six was nine met. Uh... Yes, u drop that beautiful. Before daarvoor wake me up before you go, go. Roger Vederer heeft vandaag zijn duizendste zegen op de ATP-tour geboekt. De Zwitser bereikte zijn mijlpaal door in de finale in Brisbane Milos Raonic Raonic in drie sets te verslaan: 6-4, 6-7, 6-4. Na Jimmy Connors 1253 zegers en Ivan Lennon met 1071 zegers... is Federer de derde speler die duizend overwinningen boekt... in het professionele tijdperk. Federer heeft nu voor het vijftiende achtereenvolgende jaar... minimaal één ATP-toernooi geworden. Daarmee verbeterde hij het record van Lendon. Hij deed dat 14 jaar op een rij. De nummer 2 van de wereld moest hard werken voor zijn duizendste zegen. Raonic bood uitstekend tegen partij en dwong Federer tot het uiterste... De Canadees ging in de laatste game van de derde set echter in de fout. Met een dubbele fout in een, en een slechte voorhand in het net... ...schonk hij Federer de zegen. De Zwitsers schreef voor de 83e keer in zijn loopbaan... ...een tennistoernooi op zijn naam. Robin Haase heeft vandaag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi... ...voor het ATP-toernooi in Auckland de strijd moeten staken. De Hagenaar gaf tegen Jules-Marie bij een stand van 6-7 en 1-5... ...in het voordeel van de Fransman op... De 26-jarige Hase was ziek en stapte daarom van de baan in Nieuw-Zeeland. In de eerste zet leek er nog weinig aan de hand. Hase had een voorsprong van 4 punten in de tiebreak, maar gaf die uit handen. In het tweede bedrijf kan de Nederlander geen vuist meer maken... en bij een 5-1 achterstand gaf hij op. Hase, de nummer 80 van de wereldlange ranglijst, had een bye in de eerste voorronden. En Marie is de nummer 272 van de wereld. Haase verloor een week geleden ook zijn eerste partij van het jaar. In Chennai was de jonge Kroaat Borna Goric veel te sterk. Of de blessure ook invloed heeft op zijn deelname aan de Australian Open... die op 19 januari begint, is nog onzeker. Igor Zijsling wist vandaag wel zijn eerste overwinning van 2015 te boeken. De Amsterdammer rekenen in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in Sydney... af met Gonzalo Lama in 6-4-6-2... Zijsling is al zevende geplaatst in Australië... en treft nu de Duitser Tobias Kamken. Hij moet nog twee partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken. Rachel uh, Hogenkamp wist zich in het uh, Australische Hobart... al te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De Nederlandse rekenen in de laatste kwalificatieronde af... met de Chinese Lin Xu. 6-4, 6-3. Hogenkamp treft in de eerste ronde van het hoofdschema... de Slovaakse wildcard-speelster Daniela Hansuova. En Hoogkamp probeert zich volgende week via de kwalificaties te plaatsen... voor de Australian Open. Dan een andere tak van sport, dat heet veldrijden. Marianne Vos heeft in Veldhoven bij het NK Veldrijden... voor de vijfde keer op rij de nationale titel in wacht gesleept. Ze was Sophie de Boer en Sabrina Steltiens de baas. Vos, die in 2010 als tweede eindigde en daarna elk jaar goud won... reed op het zware parcours onbedreigd naar de zege... Maar ze had behoorlijk afgezien. Ze zegt, we moesten veel lopen. Je had soms het gevoel dat je tot je knieën in de modder zakte. Maar gelukkig had ik een goede start. En lagen ze achter met elkaar in de klins.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 So we touch now. you. Your body fits. met de bas en voor Olly Murs met uh, Wrapped Up. Drie minuten over half vier geworden. Zandvoort op zondag, daar luister je naar met uh, nu een, uh, een klein uitdagendetje. Op dit ogenblik is bezig uh, Jazz in Zandvoort met Martijn van Intersen. Theater de Krocht uh, begon om half drie en uh, vanavond Zandvoort lacht, Comedy Night. Amsterdam Beach Hotel begint om acht uur. We hebben nog een open dansavond de 17e, is zaterdag de 17e. Dansschool Rob Dolderman, Theater Krocht, aanvang om 8 uur. En uh, volgende week zondag Classic Concerts, Heemstage Philharmonisch Orkest. De protestantse kerk en de aanvang is om 3 uur. En er is ook weer een uh, tentoonstelling geopend afgelopen vrijdag in het Zalvers Museum. Met als thema het eerste tijdsbeeld van het rondcasino uh, in Nederland. Het museumteam heeft een mooi overzicht gemaakt over de nostalgische begindagen tot aan de huidige tijd. Casinomanager Erik Zwemmer en wethouder toerisme en economie Gerard Kuipers... die uh, deden de opening afgelopen vrijdag. Op dezelfde plekken waar de gebroeders Eltsbacher hun eerste koerhuis lieten bouwen... met daarbij een mooie passage, werd na de afbraak in 1913 weer een tweede koerhuis gebouwd. Dat gebouw waarin onder andere meer een casino was gevestigd, werd in 1946 gesloopt. Pas in oktober 1976 opende de eerste officiële vestiging van Holland Casino deuren in Zandvoort. En kort hierna werden vestigingen in Scheveningen en Valkenburg geopend. Deze drie plekken bleken toeristische trekpleisters en het casino, de casinos waren meteen een succes. Sindsdien zijn er nog elf vestigingen bijgekomen, verspreid over heel Nederland. En Tijdens de 38 jaar in Zandvoort is er veel gebeurd en dat wordt in de tentoonstelling in het museum geëxposeerd. De tentoonstelling eh, die is dus geopend en is tot 1 maart 2015... in het Zandvoort Museum aan de Zwaardewerstraat te bezichtigen. Goed, tot zover even de uitagenda. Er is zat te doen dus in de en omstreken. Dus eh, heb je wat zin in cultuur, ga daar gewoon naartoe, zou ik zo zeggen. ZFM Zandvoort staat bekend om lokale informatie, regionale informatie... sport en ook lekkere muziek. Nu van Grover Washington Junior.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 ...met Cool Kids, een notering volgens mij... ...het de Breakdown en de voor Grover Washington... ...jr met Just the Two of Us. Twaalf over half vier, je luistert naar CFM Zandvoort... ...met nu Diana Ross... ...met een lang hangover... In het thema wind mag deze niet uh, vergeten worden. Memphis and Sons met uh, Winter Winds en daarvoor Diana Ross met uh, Love Hangover. Receive van het brengt je nu Belinda Carlisle.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 Squabs met Kaps met Walk in a in a corollel Heaven is a place on earth. Nou, de EK-titel is naar uh, Sven Kramer gegaan. Want even kijken, gaat hij nu finishen? Ja, hij is nu gewinniacht. Voorbij heeft, uh, nou ja, nou, te veel elke stand opgelopen. Goed nog één plaat gaan voor het nieuws van 4 uur. Dat wordt een met What Can I Say.